Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe kabinet schoof is twee weken bezig, maar de coalitiepartijen zijn het al flink oneens over het buitenlandbeleid. Met name over Hongarije en premier Orbán. De VVD en de NSC willen voorlopig geen ministers meer sturen naar dat land... omdat Orbán de laatste tijd Rusland en China bezocht. Maar de PVV en de BBB zijn het daar niet mee eens, zegt verslaggever Wilco Boom. BBB-Kamerlid Vermeer noemt het diplomatiek onhandig van Orbán... maar zegt ook dat uh, Orbán op persoonlijke titel naar Poetin is gegaan... en dat dat hem vrijstaat. Nou, en de PVV spreekt van gekkigheid van de VVD... waar die partij uh, niet in wil meegaan, dus twee... Uh, heel uiteenlopende standpunten tussen VVD-NSC enerzijds en uh, pvv BBB, anderzijds. De Europese Commissie besloot eerder deze week Hongarije voorlopig te boycotten... na de bezoekjes van Orbán aan China en Rusland. In Amerika is de executie van een ter dood veroordeelde man... op het laatste moment niet doorgegaan. Twintig minuten voor de dodelijke injectie werd de boel voorlopig afgeblazen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een roofmoord op een vrouw in 1998. Zelf heeft hij altijd ontkend... Zijn advocaten willen dat een hogere rechter toestemming geeft voor een extra onderzoek. Als die toestemming er niet komt, dan krijgt de verdachte alsnog de doodstraf. De verkoop van bier is het afgelopen half jaar met 5% gedaald. Dat meldt nu.nl. Ook alcoholvrij bier werd minder verkocht. In andere landen steeg de verkoop juist. Mogelijk kopen we minder bier in eigen land, omdat de belasting hier hoger is geworden. Bij de start van de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse werd deze ochtend een moment stilte gehouden. De nagedachtenis aan de MH17-ram, tien jaar geleden. Sommige lopers van nu liepen toen ook mee en weten nog goed hoe dat was. Die vrijdag was gewoon anders dan anders. Ja. Ik liep inderdaad tien jaar geleden mee. En toen hadden we, volgens mij bij de intocht werd geen muziek gedraaid. Het was inderdaad echt heel stil. Het was heel onwerkelijk om daar mee te maken. De route loopt vandaag van en naar Wiegen onder Nijmegen. Een kleine duizend mensen zijn overigens al uitgevallen. Zij hebben last van blaren, blessures of gewoon vermoeidheid. Krijg je het weer nog. Lokaal kan er een buitje vallen. Maar op de meeste plekken schijnt de zon volop vandaag. Het wordt zo 19 graden in het noorden tot 24 in Brabant en Limburg. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A10, de zuidkant van de ring van Amsterdam. Op de buitenring, dus vanaf bovenaf op de kaart gezien met de klok mee... file tussen Knopend Watergasmeer en Buitenveldert. Vijf kilometer met een kwartier extra...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 Hier is Duivy weer We gaan de week weer doorzagen. Met het vrolijkste, het fruitigste en het muzikaalste programma van Kennemerland, De leukste ontbijtshow. Wat wil we nog meer? Cabaret straks. We gaan lachen. We gaan genieten van muziek. Dit is zwaar, mensen. Even doorzagen, daar, Ik had dat ding nog moeten slijpen. Zo'n bot is een... Zo'n zo bot is een... Uh... Ja, wat is nog meer bot? Ja, in ieder geval eindbot. Krijgt er er de een zijn pins van? Neem even een smokie. Of all my pride the tears I gotta hide oh, beatles and piss Beatles and Beatles and Beatles are Ik vind hem uh, eigenlijk van, uh, van Smokey wel zo leuk, hoor. Goedemorgen, Omi Hope. Goedemorgen, meisje. Ja, Omi Hope, uh, ik vind uh, dat u ook wel eens een, een leuk een, een stukje muziek mag, uh, mag inbrengen. Nou, daar ben ik lekker mee. Ja, daar ben je lekker mee. Nou ja, goed, doe je best, uh, Omi we, we, we willen graag wat van je horen. Heb je wat moois voor ons in petto, eigenlijk? Uh, Omi Joop die heeft meestal wel een aardige ideeën als het gaat om muziek. Bijvoorbeeld een nummertje van, uh, ja, de uh, Beach Boys. Cocomo. Het begint cool, hè? Het begint hartstikke cool. Dat is echt, uh, dat je zegt van nou, uh... Bent u aan het ontbijten, luisteraar? Eet nou, uh, smakelijker, natuurlijk. Het vrolijkste ontbijt van uh, Zandvoort, Knameland en Omstekreken. Daar heb je zomaar het idee dat je ergens op de Bahama's zit te toch? Gezellig toch? Aan de Beach Boys, geweldige groep, hè? Ik ben van de week luisteraard aan paardrijden langs de Rijn, ja. Mijn cowboyhuurt opgedaan, ik denk, dan ben ik een beetje een cowboy langs de Rijn... en dan heb ik ook nog stenen verzameld. U zal zeggen, ja, stenen? Ja, ik heb gewoon stenen verzameld als cowboy langs de Rijn. En dan voelde ik mij net een rhinestone cowboy.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 nummer. Rijn, stoon, cowboy, eh, duif op zijn paard langs de Rijn, luisteraars. U wil het misschien niet geloven. Nou ja, klopt ook niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Oh god, daar komt het weer, dan komt het weer. Hier in het Kamsenken. Oh verdomme. Maakt niet uit. Als het de Fortune zijn, vind ik dat goed. I see her look into his eyes. Nou, nou, nou, nou, is dat lang geleden mensen, He? is dat lang geleden? Ja, heel lang geleden, uh, uh, Dick, ja. Uh, ik ga jou straks wat vragen, Dick, of jij uh, zo rond uh, de klok van, uh, nou zeg, uh, half tien... Uh, een stukje cabaret voor ons wil doen, uh, een stukje uit de Dick van elkaar, show, dat wil je vast wel... Luisteraars zijn ja, tien afstemmen op ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort, zo u wilt. Maar we moeten de laatste tijd moeten we ZFM moeten we zeggen op de radio van het bestuur van de radio. Ja, dat, en als je dat niet doet, krijg je boete. Hè? Ja, krijg gewoon boete als duif ook. Gewoon een geldboete. Je wordt dubbel gerinkt je wordt niet meer gelost in Frankrijk. Dat is het gevolg voor een duif. Als je dus niet luistert naar het bestuur van de radio... Even tijd, luisteraars voor een serieus momentje. Want u heeft ongetwijfeld allemaal gehoord dat uh, Witteke van Dort onze aller-tante Lien is overleden twee dagen geleden... aan die vreselijke ziekte kanker. En, uh, ik heb de eer gehad ooit met haar een uh, gesprek te hebben over uh, reïncarnatie. En u weet, ze kwam natuurlijk uit uh, Indonesië. en uh, ja, Daar doen ze ook wel veel aan spiritisme. En zij geloofde er heilig in, zo vertelde ze mij... Dat we al meerdere malen hebben geleefd. En uh, dat is voor haar nu ook waarschijnlijk. zo kort voor haar overlijden. een geruststelling geweest. dat ze er eigenlijk een gedacht moet hebben: van ja. Ik ga, uh, ik ga de aarde verlaten. maar ik kom ook weer terug in een ander lichaam. Uh, nou, waarom vertel ik dat allemaal? Omdat ik een liedje van Wietenke natuurlijk ga draaien. En dat is een heel mooi nummer. Uh, en het heet. Even spieken, Terang Bulan. Terang Bulan. Nou, het is natuurlijk een, een Indisch lied... Nee, er zit een schade aan. Zal het Jan Willem lukken om zijn klassieker na een ongeluk weer... Na een ongelukje? Nee, helemaal niks na een ongelukje. Die vent is er gewoon doorheen te wouwen. We hebben niet te geloven, luisteraars. Uh, ik uh, wilde iets uh, voor u draaien van de Carpenters. Ik denk, nou, u bent wel, waarschijnlijk wel eens in het bos geweest. Daar hebt u wel eens zo'n een houthakker in de gang gezien. Maar dit zijn hele andere houthakkers. En die hebben ook een, een, een vrouwelijke houthakker in dienst. En die zingt prachtig. Die zingt zo mooi. En dat ga ik u ook laten horen. When I was young, I listened to the radio. Waiting for my favorite songs. When they played. Those were such happy times And not so long ago How I was Yesterday was Jesterdeemansmorgen, nou, bij Duitsdag de week door is het sowieso jesterdeemansmorgen. Want we gaan terug naar de jaren 60, 70, 80. Misschien wel eens uitschieten, deze tijd ook hoor. Ik wil het niet helemaal streng aanpakken, maar dat moet dan wel een, een lekker stukje muziek zijn. Geen gerep of gewauwel, daar haal ik niet van. U, u hopelijk ook niet. En, en, en, als nou er komt een, een jonge man komt op jouw meisje af, mannen, en die zegt van, uh, jouw meisje die gaat, uh, die gaat vreemd, die, die doet rare dingen... dan moet je gewoon luisteren naar Cliff Richard, wat hij daarover zegt. And if he tells you I'm untrue Then, darling, here's what you must do Don't talk to him And if he tells you I've been seen Walking 'round with Sue and Jean He's lying again, lying again. Do anything that you want to But, darling, this I beg of you Don't talk to him If you hear the words he has to say He'll break your heart Let your love for me prove strong While we are far apart So just remember what I say And trust in me while I'm away For I'll be true And just remember my true love Is brighter than the moon above For only you And if this guy should try to say My love for you is only play Millie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 Praat niet met hem, don't talk to him. Geef hem naar rechts en laat hem gewoon links liggen. Hey, op de radio. Op de radio, op de radio. Hey, hallo, op de radio. Leuk naar de dikvormenke Joe. Ja, en dan is het nu hoogteteest geworden... voor de trekking van deze week van de Lotto. Lotto. Ja, luisteraars. Daar zien we dan weer met de wekelijkse trekking van de Lotto. Uh, deze week hadden we een inzet van 720.832 gulden en 55 cent. Nee, uh, 60. Huh? 60. Ze hebben net gebeld. Wat 60? Uh, 60 cent. Nou, wat maakt het nog uit? 55 cent of 60 cent is het nee, maar... zo onbelangrijk op zo'n bedrag, Groen! Ze hebben net gebeld. Ja, dat kan me niet schelen dat ze net gebeld, dat is voor... Nou ja, maar, uh, let u even niet op mij, luisteraars, let u even op hem. Uh, we gaan dus u beginnen met de trekking, de grote... Ja, ik zal hem even halen. even huh? halen. Wie ga je halen? Kom op. <hums> Kijk nou, wat komt die hond nou hier te groot? Wat is dat voor... Man, komt hier met een hele grote hond binnen, Wat ga weg met dat beest, wat is dat? Trekhond. He? Trekhond. Ja. Lachen, eh, trekhond, voor de trekking van de lach. Doe die hond weg, zie op! Doe de biezen oh. de deur uit en uh, uh, uh, uh, uh, weg, kan hier niet meer in de, de hond gaan zitten. Uh, luisteraar, zoals ik dus al zei, we gaan dus beginnen met de trekking van de uh, lotto. lotto. En hiernaast mee staat er dat u inmiddels al bekende apparaat, right. eh, de, de, de glazen bol met, uh, met uh, de, de groot, jij doet man, dat even oh. daar. Ja. Je moet aan die zwengel draaien daar, ja? ja, ja. Doe dat even, ja? Doe, ja, er, ja Lachelijk, hè? Man, man, breek de zwengel af, hè? Ooit zo zout gegeten is toch niet te geloven, hè? Niemand, al jarenlang, draait dat ding in op, Wel, ja, breek hem nog een keer dan weer, joh. Het is nog niet van wat we doen, hè? Dat ding draait al jarenlang voor de televisie. Mensen zitten allemaal met open oren te kijken. Ja, die hoen komt er één keer aan. Dag. Weg met die... Nou, wat... Lachelijk, hè? Wat doen we nou? Uh. Nou, je hebt toch ook niets aan al zo'n man, hè? Nog even je een klein, eenvoudig probleempje, nietwaar? Ik zou moeten we nou doen? Wat zegt die hoen? Huh. Dat is alles! Dat is alles wat je van zo gek hoort! Wat? Huh. <laughs> Belachelijk, hè? Nou ja, in ieder geval, uh, uh, uh, het leek mee een aardige surgetistie. Als we nou, als, als volgt, als je nou een getal in je gedachten neemt. Huh. Gewoon een uh, getal tussen 1 ja, en 4. Ja. Als ik hem raad, ja. dan is dat het getal wat we gaan beginnen voor de lotto. Ja. Niet waar? Ja. Doen we dat. Oké, okay. daar gaan we. Uh, heb je zeer gedachten? Ja. Oké, okay, daar gaan we. 1. Nee. 7. Nee. 3. Nee. 9. Ja. Ja, 9 is dus het eerste getal luisteraars. We gaan verder. Uh, 11. Nee. 14. Nee. 19. Ja. 19 luisteraars is dus het tweede getal. Leest u even me. Dan gaan we weer 23. Ja? 23 oh. is dus het derde getal. Vierde getal. Ehm, ehm, ehm. Ja. Wat doet nou, Ja? Ik ja, heb ik niet gezegd. Nee, ik, ik had hem ook nog niet in mijn gedachten. Uh, 35. Nee. 37, 34, 31, 32? Ja, 31. 31 is dus het vierde getal. Vijfde getal. 40. Ja. Moest mogelijk zijn. 40, en dan nu het laatste getal. Warm, warm. 25. 26, 21, 27, 28. 28. Ja! 28, 28 is het laatste getal. Dat zijn dus de 7's. Ik zal ze nog even oplezen voor de luisteraars dus thuis. 19. Nee, op. Uh, ik begin even opnieuw 9 is het eerste getal. 19. 23. 28. 28, 28 21, 31. En 40. Ja! Dat zijn dus de getallen, en als u die getallen uh, heeft, zo hoorbaar eetje. Dat betekent het dus 3. dat u dus winnaar bent kijk van eens, de lotto. Ja. Kijk, hier. Wat? je? Wat nou? Hier, die heb ik allemaal goed. Kijk eens na. 90, Ach, 19, 90... 90... Hoe mogelijk! De Groot heeft de op Wat een oen! Ja. Hij heeft de Lotto! Ja, dankjewel. Gefeliciteerd oen! Dankjewel, dankjewel. Wat leuk! Ja. Die oen heeft de Lotto! Kijk, dat is nou aardig Zo'n De Groot heeft hem! Ja, Gefeliciteerd! Sigaar. Ik zal hem morgenochtend mijn tuin inleveren. De Groot buitengeluiden! Ben ik al buiten? Ik ben al buiten! Nou, dat is interessant, luisteraars. Aan de Groot loopt zelfs al buiten. En we hebben hier een gesprek. Met een orgeldraaier. U bent uh, orgeldraaier. Mag ik even weten, hoe is uw naam? Uh, mijn naam is uh, Lerpey. Ah, meneer Lerpey, u bent dus orgeldraaier. Ja, inderdaad, ik ben orgeldraaier. Ja, en uh, doet u dat nog steeds met de hand, dat orgeldraaier? Vroeger wel, vroeger wel, vroeger wel. Maar nu niet meer. Nee, vroeger wel. Ja, u bent dus overgestapt, begrijp ik, op de motor. Ja, dat draaien dat is mij te vermoeiend geworden. Kijk eens hier, ik, de, het werd mij te vermoeiend. Ik leg de pijn van in mijn arm en ik denk, weet je wat, ik ga motoriseren. Dat is wel gemakkelijker, nietwaar? Bovendien heb je nou ook tijd. Je hebt wat meer tijd om uh, bijvoorbeeld met de guldersbak rond te gaan. De guldersbak? Ach, dat was vroeger dacht ik de centenbak, hè? Uh, ja, ik heb die guldersbak heb ik omgebouwd. Ik heb dus onderin de bak heb ik gaten laten maken, ten grootte van een cent. En zodoende vallen de centen er gelijk door in de gulders blijven liggen, Begrijpen we wel? Ja ja, interessant, interessant. Maar uh, dat draaien met de hand, is dat niet veel zuiverder van geluid, dacht ik? Nee, nee, dat, uh, ja, dat denken veel mensen. Veel mensen denken dat, maar dat is absoluut niet waar. Het is zelfs zo, het is zuiverder met de motor. Met de motor is het geluid zelfs zuiverder. Zo, en uh, misschien kunnen we hier een stukje horen? Uh, jazeker, jazeker, dan zal ik weer eens even laten horen een stukje orgel, gewoon met de hand. Hoor je? Het is vreselijk vermoeiend, zou ik zeggen. Want je draait je dus een ongeluk, begrijp ik wel. Dan zal ik je nou laten horen, uh, zal ik u nou laten horen uh, hoe het orgel klinkt met de motor. En dan, dan hoor je eigenlijk uh, praktisch geen verschil. Zo, nou, naar nou, reuzen en niet op. Misschien kunnen we dan nu horen met de motor. Ja, dan kunnen we de motor starten. Starten een beetje moeilijk. O, een Dat gaat niet. Kijk, nou, het draait een orgel. En het is veel staart. Dat klopt. Hoor je wel. Het is eigenlijk prettig om naar te luisteren. Oh, dit is een mooie. De benzine is op.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 and left Never die. Let me hold you, darling, so you won't cry. Cause people say that our love affair will never last. But we know. dat je niet luistert. Dat een groep baby's, een groep baby's. zo massaal al zo duidelijk en zo luid kunnen zingen. Every time I think of you, the baby's. Hey, Gerry monitor. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction and what they're Holly's carrie en, en luisteraars, mocht u een verzoekje hebben, via Messenger, als u uh, uh, tot mijn Facebook-vriendjes hoort, kunt u mij een verzoekje sturen via, via Messenger, als ik hem in huis heb. Hij moet wel een beetje in uh, uh, de tijdperiode vallen waar ik uh, muziek in draai vanmorgen, dus uh, jaren 60, 70, 80, lekkere muziek moet het zijn, hè? geen op uh, geen met uh, rappen en zo, dat, dat ga ik niet draaien, dat doe ik niet hoor, dat, dat geloof maar dit was een live uitvoering van uh, The Righteous Brothers op toernooi in Amerika. En uh, die hebben natuurlijk ook dat uh, You've Lost That Love and Feeling. Ja, als u het leuk vindt, dan ga ik die straks ook nog even draaien. Als u het niet leuk vindt, doe ik het ook. <laughs> Eigenwijs heet die duif. Eh, maar deze is ook mooi. Zomers maakt het me niet uit, maar eh, in de herfst hou ik me dag ook bij. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Ja, The Kings. Yes. Yes. Yes. Yes. Alweer zo'n gouden oude. We van duif. Daar de week door zit, alleen maar vol met gouden ouwen. California Dreaming, maar dan niet van de mama's en de papa's, maar José Beniceno. All the leaves are brown And the sky is gray I went for I'm hey. I'm not going to be a sinus cause I don't En, uh, mijn zoontje Sven, die kroop ooit in de, in de, in de benen van Jan Smit. Ja, echt gebeurt, luisteraars. Sven Duif. Dan volg je haar benen. En Hans Wassenaar vraagt een verzoekje van de Beatles. Dat komt eraan, Hans, in het tweede uur. Is al eenzelfde dag. De wekker Je luistert naar de radio, een vage ochtendshow doet je ontwaken. Een vogel fluit, je moet de deur weer uit. Op weg naar school of aan het werk. Er lacht opeens een meisje blij, je houdt je schouders op, ze gaat voorbij. Maar dan volg je haar been.